In Leeuwarden kan al sinds middernacht worden gestemd voor de provinciale staten. Als een van de eerste bracht burgemeester Kronen zijn stem uit. Bij de stad Schouwburg staat een mobiel stembureau en dat is tot half zeven vanochtend open. Ook was er tot half drie vannacht in de Schouwburg zelf een verkiezingsfeest. De gemeente Leeuwarden denkt dat het nachtstemmen het vooral voor jongeren en mensen die vroeg willen stemmen aantrekkelijker maakt om hun stem uit te brengen. Langs de snelweg A6 bij Lelystad openen om half zes twee stemlokalen in wegrestaurant.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 In Colombia zijn zes doden gevallen bij een overval op een geldtransport. Een helikopter die geld kwam brengen bij een bank werd onder vuur genomen. Vier agenten, een bankmedewerker en een voorbijgangster werden doodgeschoten. De bemanning van de helikopter bleef ongedeerd. Het is onbekend of de overvallers het geld hebben meegenomen. Volgens Colombiaanse media is de overval het werk van de terreurbeweging VARC. Het weer, vanuit het oosten klaart het op... maar in het westen lost de bewolking pas in de loop van de ochtend op. Daarna geregeld zon en de middagtemperatuur rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. WNL. Nu al wakker Nederland. Welke partij voerde de beste campagne? Wat moet u stemmen als u eigenlijk VVD'er of CDA'er bent... maar u dit kabinet niet steunt? Ja, en wat wordt het weer? We vragen het straks aan Piet Paulus. Maar. Want dat weer dat heeft natuurlijk alles te maken met de opkomst... en uiteindelijk dus met de uitslag. Dit en meer hoort u de komende, het komende uur op Radio 1 nog in Nu al wakker Nederland. We hebben een speciale verkiezingsspecial... want het is natuurlijk de dag van de Provinciale Statenverkiezingen. En daarom vandaag daar extra veel aandacht voor. Maar we hebben ook, zoals gebruikelijk nog, een tijdschriftoverzicht. Elke woensdag, als de weekbladen uitkomen, nemen wij de tijdschriften voor u door. En om te beginnen hebben we HP de tijd. Het gaat goed met Bert van Acht. De ex-TBS'er verdween in 1998 achter de tralies. Nou, dat hij bij een schietpartij was betrokken. Drie jaar geleden kwam hij vrij. Ja, Bert wordt nog wel begeleid door een sociaal-psychiatrische verpleegkundige... en de reclassering. Het enige wat hij mist in zijn leven is een relatie. Maar HP De Tijd probeert dat goed te maken door hem een beetje aandacht te geven. En in HP De Tijd leest u dus het verslag van het leven van een ex-TBS'er. Mannen kijken topgear, vrouwen kijken boer zoekt vrouw. Mannen drinken bier, vrouwen cola light. En in de mediamarkt willen mannen alles met knopjes hebben. Vrouwen willen gewoon naar huis. Tip van HP De Tijd, ga nooit samen naar de mediamarkt. Goeie tip, Nieuwe revue dan. Deel even leek het erop dat zij gedoemd zou zijn om alleen maar kinderprogramma's te presenteren. Maar nu verbreekt Yvonne Jaspers week na week alle kijkcijferrecords met haar boerendatingprogramma. Hoe kan het dat zo'n kinderlijke kleutervriendin uitgroeit tot de nieuwe Bouwman, De nieuwe revue die dook erin. En dode lijstjes bestaan niet. Huurmoordenaars krijgen geen boodschappenbriefje mee. De criminelen hebben wel liquidatielijstjes, maar die zitten vaak in hun hoofd. Vorige week werd de Amsterdamse crimineel Stanley Huls bijvoorbeeld nog omgelegd om zijn verlanglijstje. Hij wilde twee mannen vermoorden. Ja, en mocht u nou een Vrij Nederland kopen... dan leest u het verhaal uh, dat niet zo heel erg interessant is voor mannen... want het is een vrouwenspecial. Ten eerste komt, komt Vrij Nederland met een profiel van Nelly Kroes. Mark Rutte vond het vorig jaar nog wel een goed idee... als zij voor het gemeenschap zou gaan. Maar van Kroes hoeft dat niet meer zo. Ze heeft het prima naar de zin in Brussel... en daar is ze het icoon geworden van vrouwelijk leiderschap. Zij is dan misschien wel een goed voorbeeld van een hardwerkende vrouw... maar veel hoogopgeleide vrouwen blijven nog altijd part-time werken. Kinderen, carrière van de man, allemaal redenen om met hun baan te stoppen. Of in ieder geval een beetje te stoppen. Volgens Vrij Nederland moet het maar eens afgelopen zijn met die smoesjes. Ze leren maar beter plannen. Precies, en tot zover ons overzicht, Gaan we dus verder met die verkiezingsspecial. Want stel nou, u stemt altijd op het CDA of op de VVD... maar u vindt de coalitie met de PVV helemaal niets. Welk vakje moet u dan rood kleuren vandaag? Nou, nou alles behalve CDA of VVD, dat zegt Jaap van Eijk van voor niet.nl. Hij raadt iedereen met dit dilemma aan om op een andere partij te stemmen. Ook is hij een van de initiatiefnemers van de avond van de tegenstem... dat vanavond plaatsvindt in Amsterdam. Goedemorgen, meneer Van Eyck. Goedemorgen. U raadt mensen aan om uh, niet op de VVD of het CDA te stemmen... als ze tegenwilders zijn. Bent u in ja. de landdienst van de Partij van de Arbeid? Uh, nee hoor, er zijn geen stemmen aan het werken voor links. Uh, er zijn genoeg andere alternatieven. Maar het gaat ons echt om dat uh, ja, er een einde moet komen aan uh, samenwerking met een partij die uh, andere uitsluit. Noemt u dan eens dus een linkse partij die uh, uh, niet. <laughs> dus je mag geen rechtse partij stemmen? Begrijp ik uit, uit uw woorden? Nee, goed. Nee, als mensen massaal op de Christenunie gaan stemmen. En dan is dus geen rechtse uh, partij? Nou, op D66. Of, uh, ja. U zegt dus eigenlijk: stem links. Nee, nee, nee. Wij echt niet. Uh, Unies 50 plus, of uh, hoe heet ze. Uh, nee, we zijn geen links clubje. Wij uh, willen geen ge ge met de PVV. Wat vindt u zo erg aan de PVV? Het is een, uh, ja, ik kan er een mooi verhaal van maken, maar in feite is de PVV gewoon een racistische, criminele organisatie. Het is racistisch omdat ze echt streven naar zaken als etnische registraties. En crimineel een crimineel de een halve fractie uit het criminele bestaat. En dat de partijleider de rechtsstaat is En het is ook geen partij, maar een organisatie. Want je kan er geen lid van worden. En heeft ze ook inhoudelijke kritieken op het kabinetsbeleid tot nu toe? Ja, god, kijk. In principe... Wat ze het tot nu toe hebben geprobeerd is niet echt uh, wereldschokkend. Maar als uh, de grote dingen gaan komen na deze verkiezingen. Als op het moment dat ze dus wel beleid kunnen maken. In, uh, ook tot met de Eerste Kamer. Ja, dan zouden we wel eens hele vervelende dingen kunnen. Verpreken. Zoals? Voor je is het dan inderdaad echt verboden met een hoofddoek uh, op in de, in de bus te stappen. Ah, dat zal het CDA toch nooit goed vinden? Vrijheid voor godsdienst. Uh, ja, goed jongens. Zijn al in, een, in een hele korte tijd zijn er al uh, zulke rare dingen gebeurd... dat uh, je mag in Nederland opeens dingen zeggen in de media... als je dat in Duitsland of, of in Engeland zou doen... Dan eh, was het afgelopen met je politieke carrière. Maakt niet uit van welke achtergrond, van welke partij je bent. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen: juist doordat de PVV nu in zo'n gedoogconstructie zit, is Wilders opeens veel milder. Hij is, weet je wel, die kopvolle tax dat is nog van de periode voordat hij in de regering zat. Dat soort voorstellen hoor je nu niet meer van hem. Dus eigenlijk is voor iedereen die een hekel had aan dat geblabla van de PVV, is dit, is, moet dit een zegen zijn. Nou, ik, ik weet niet waar je het over hebt met milder of zou het, uh, het, het dragen van een. Hoofddoekje in het openbaar vervoer. zoals die meneer de Graaf. gisteravond. of het pad voorstelt. Ik vind het. uitgesproken walgelijk. Ik vind het helemaal niet milder. Weet u er al uit dat u zelf gaat stemmen? Uh, in ieder geval niet het een van deze drie partijen. Nee, maar... dat snap ik. Maar wat wel? Nou, goed. Het dus, doet dus, dus, dus, dus, dus in dit geval niet zoveel te zaken, vind ik. Nee? Nee. We vragen allerlei luisteraars wat gaan ze stemmen. We hebben het bekende Nederlanders gevraagd. Kunt u toch ook wel even meedoen? Nou, laat ik het zo stel. Nederland is een land dat al sinds mensenheugen is geregeerd wordt door coalitieregeringen en die neigen soms een beetje naar links en soms een beetje naar rechts. En het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit welke partijen er in dat kabinet zitten. En ja, op een van de traditionele partijen ga ik stemmen. Goed, Jaap van Eyck van de Avond van de tegenstem. Dank u wel. Dank u wel. Goed. Ja. Het is uh, acht minuten over vijf. Nu luistert naar Nu al wakker Nederland. Dit is Eli Paperboy Reed en name calling. And from there Eli paperboy Read en Namecalling. Ja, tijd voor ons krantenoverzicht. NRC Next dook de Krant Provincie in op zoek naar verschillende soorten kiezers in Nederland. U hoort verslaggever Marleen Luid over de provincie Zeeland. In oost zeeland kwamen wij tegen Gilles Dijk. Hij is um, een 59-jarige handelaar in uh, meststoffen en granen. En uh, hij reist eigenlijk voor zijn werk heel uh, vooral de provincie Zeeland uh, door. Uh, om zijn producten te verkopen. Uh, hij is geboren in Getogen Zeeuw en voelde zich daar ook uh, erg verbonden mee. Uh, en hij stemde principieel niet. Hij heeft nog nooit gestemd. Hij uh, kwam de politiek, zei hij, uh, omdat hij vindt dat het allemaal zakkenvullers zijn. Uh, hij noemde een familielid wat, waarvan hij dat wist en die blijkbaar ook zo was. Uh, maar daarom gaat hij dus helemaal nooit stemmen. In de Volkskrant een profiel van John Galliano... De artistiek directeur van Dior is ontslagen... na een aantal antisemitische uitspraken. In de filmpjes te zien hoe hij Hitler uh, verheerlijkt. Galliano groeide op in een arme buurt in Londen. Hij zette het modemerk Dior in de jaren negentig weer op de kaart... door zijn gewaagde creaties. Galliano wordt opgevolgd door ontwerper Heidi Slimane. Ja, niet alleen mannen staan op de barricades in het Midden-Oosten... maar ook Arabische vrouwen laten zich flink zien tijdens de protesten. Telegraafverslaggever Hans Kuitert keek naar de gevolgen. De vraag is nu, wat komt er voor terug? En dat is waar, waar de, de dames zich op dit moment natuurlijk heel druk over maken... Namelijk, wat, wat gaat er straks gebeuren? En daar heb ik dan deze kanttekening bij. Al deze bewegingen, dus ook die internetbewegingen van jongeren... die missen één heel belangrijk ding, namelijk een, een, laten we zeggen, een, een, een, een politiek vaartuig. Ze hebben geen eigen partij, ze kunnen geen politieke vuist maken... en zijn afhankelijk van de oude bewegingen vaak verboden onder die vorige reg regimes... Nou, die gaan nu straks verkiezingen winnen. En dan mag je dus vrezen dat vrouwen toch weer de dupe gaan worden. FC Utrecht is weer terug als cupfighter. Dat zegt oudspeler Pascal Bosgaard in de spits. Een paar jaar terug stond de club drie seizoenen achter elkaar in de KNVB-bekerfinale. En daarna ging het bergafwaarts. Vanavond spelen ze in de halve finale tegen FC Twente. Ja, en tot zo over ons krantenoverzicht. En dus gaan wij weer verder met onze verkiezingsspecial. Want dit, dat is natuurlijk het nieuws van vandaag. En behalve dat heel veel mensen gaan stemmen... en dat er dus ook heel erg drukke uh, stembureaus zijn... zoals we eerder al het hadden over uh, Utrecht Centraal... waar ontzettend veel mensen zullen gaan stemmen vandaag... kan natuurlijk ook gebeuren dat er helemaal niemand langskomt. Het zal je maar gebeuren. Zit je daar de hele dag in een stembureau en er komt geen hond langs? Dat overkomt regelmatig op het stembureau Tuindorp in Koevoorden. Daar was de opkomst bij de vorige verkiezingen... het laagste van de hele gemeente. Tijd dus om Joop Brink van dat stembureau een beetje moed in te praten. Goedemorgen, meneer Brink. Goedemorgen. Wordt het weer zo'n saaie dag vandaag? Nou, het is nooit, uh, verkiezingen is het nooit saai natuurlijk. Want wie er al komt, uh, die laat zijn stem natuurlijk gelden. Maar als er niemand komt, dan laat niemand zijn stem gelden en heeft hij niks te doen. Nou, het is ook niet zo dat er niemand komt. Er oh. komen nog uh, steeds een heleboel mensen stemmen. En hoeveel maar, mensen ongeveer? Maar nog lang niet genoeg. Uh, bij de, ik heb mijn bril nog niet op, want het is erg vroeg vanochtend. Dus <laughs> maar bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was er een opkomst van ongeveer uh, 40%. En hoeveel is dat in absolute aantallen? Um, dat zou ik gewoon niet kunnen zeggen. Waren het er drie of waren het er honderd? Zegt u? Waren het er drie of waren het er honderd? Nee, er waren er zeker nog een 250. Oh, dus dat valt eigenlijk wel mee? Nou, het valt niet mee. Zeker niet. Uh, als je uh, in een stad als Kofferden, uh, bij de gemeenteraad en bij de Tweede Kamer, uh, zou je toch zeker meer mensen op, uh, op de B moeten krijgen. Ja, precies. Dus eens dus e e in de vijf, zes minuten komt er iemand bij u langs op zo'n dag. Ja, soms staan, er soms staan er twee mensen, soms staan er tien mensen. En soms is het toch een poosje niks. Ja, en wat doet u dan? Heeft u dan een kaartspelletje bij u? Nee hoor, we hebben een kraantje bij ons. We worden heel goed verzorgd door de buurt- en speeltuinvereniging. Oh, dus hoe we gaat krijgen dat? koffie en we krijgen thee. En er is vaak een koekje bij. En er komt ook eten langs natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk is iedereen heel gastvrij daar in Koelvoorde? En zeker in de buurt- en speeltuinvereniging dorp Dat zijn mensen die heel vrijwillig natuurlijk, uh, via zo'n vereniging een uh, wijkgebouw runnen. En die doen dat uitstekend. Ze zijn peuten gewoon gaasvrij. Ja, hoe, hoe zit dat eigenlijk met u? Bent u ook vrijwilliger? Ik ben vrijwilliger, ja. Ja, ja. Oh, wacht even, volgens mij kregen we wel een vergoeding. Maar ik zou zo niet kunnen zeggen hoeveel dat is. Maar uiteindelijk ben ik vrijwilliger, ja. Oké, okay, en, en waarom bent u hiermee begonnen? Nou, ik vind uh, uh, het is uh, de democratie zeker waard om daar een dag voor uh, te besteden. Want wat, wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben manager van een verpleeg- en verzorgingshuis. En dan neemt u een vrije dag op als het verkiezingsdag is... en dan gaat u zorgen dat iedereen kan stemmen? Ja, dat vind ik belangrijk. En als er dan zo weinig mensen langskomen... en u vijf of tien minuten niks te doen heeft... dan denkt u niet van, was ik nu maar gewoon lekker aan het werk gegaan? Dat denk ik nooit. Maar ik denk wel eens van, wat moeten we er nou aan doen... om meer mensen aan het kiezen te krijgen? En hebt u daar al een antwoord op? Daar heb ik zo geen antwoord op. Maar ik weet wel dat we in de gemeenteraad... daar drukdoende mee zijn om eens te kijken hoe... we. ...mensen meer kunnen betrekken bij uh, uh, het bestuur en bij de democratie. Ja, speelt het in de hele gemeente Koevoorden, of is het echt uw wijk die het massaal het afweten? In Koevoorde is het wel heel specifiek deze, dit stembureau, ja. Bent u zelf politiek actief? Ja. Bij welke partij zit u? Ik ben bij de Partij van Arbeid. Oh, kijk aan. Dus u gaat heel veel zetels inleveren vandaag? Nou, al veel, veel zetels in. Nou. Het leek er in ieder geval op dat we in, uh, in uh, de provincie uh, Drenthe... Uh, geen zetels in gaan leveren. Dat gaat een kwart aflandelijk. Ja, nou ja. Uh, het valt kiest. Ja. Maar zit u dan niet een beetje te balen daar achter uw tafel op het stembureau? Dat u denkt, eh, weer, ah, weer u, geen PVDA-stemmer. Ik, ik loop al een aantal jaren mee en ik zie de golfbewegingen in de politiek natuurlijk ook steeds voorbij komen. Waar ik, waar ik vandaag als voorzitter van het stembureau het meest van balen is, dat we, het meeste, dat we meer mensen moeten krijgen. Ja. Hebt u nou wel eens, dat er komt iemand bij u binnen, u bent PVDA, u bent dus overtuigd van het gelijk van die partij. En er komt iemand langs en die zegt, meneer Brink, ik heb echt geen idee wat ik nu zou moeten stemmen. Hebt u een tip voor mij? Ja, dat ben toch vandaag heel objectief en dan zeg ik, dat moet u helemaal zelf weten. Ja, maar kom, komt dat vaak voor dat mensen echt geen idee hebben? Nee, nee. Iedereen heeft wel een idee. Nou, ik, ik geloof dat, uh, dat al zeker uh, 99 van de 100 echt wel weet waar ze op gaan stemmen. En die honderdste? Ja, die zoekt het in het stemhakje precies uit waar hij op wil stemmen. Oké, okay, heel mooi. We wensen u heel veel plezier vandaag. En ik hoop dat het een beetje druk wordt bij u in het Ik hoop ook dat het heel erg druk wordt vandaag in heel Nederland. Ja, en anders dan heeft u in ieder geval nog uw kantje bij u. Zo is het. Dank u wel, meneer Brink. Graag gedaan. Het is 11 voor half 6 en u luistert naar Radio 1, nu al wakker in Nederland. We hebben een speciale verkiezingsspecial voor de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, en we hadden uh, u gevraagd om met ons te bellen. Uh, waar gaat u op stemmen en uh, waarom? Zo heeft meneer De Ronde ons gebeld. Meneer De Ronde, goedemorgen. Meneer De Ronde. Ja, nu wel. Dag meneer De Ronde. Ja, ik, uh, ik ga niet stemmen. Niet? Nee. Waarom niet? Uit ja, principe. Wat is het probleem? Nou ja, het maakt volgens mij absoluut niets meer uit... of je nou door links of door rechts uh, bestuurd wordt. Je kan alleen maar kiezen tussen slecht en slecht... Maar zo nu en dan is er zo, uh, zo iemand die opstaat en die gaat dan het boel helemaal anders doen. Zoals meneer Fortuyn dat uh, geprobeerd heeft. Uh, en zoals Wilders het nu aan het proberen is. Bent u daar ook niet door aangesproken? Nee, helemaal niet. Afschuwelijke mensen vind ik dat. Want bent u een beetje meer aan de linkerkant van de rechterkant van het politieke uh, spectrum? Nee hoor, het, het, het, net wat ik zeg, het maakt mij. Ik ben niet links en ik ben niet rechts. Uh, maar, nou, ja, als het, ik, als ik een politieke partij misschien sympathiek zou vinden, dan zou dat. Uh, uh, groene rechts zijn, maar die bestaat niet. Nou, dat is de PVV misschien wel, dierenpolitie... Uh. De, de PVV? PVV? Ja. Wel, nee, wel. Nee. Ja, het is een asfaltpartij. Als het, uh, ze willen, uh, als het aan dat soort partijen lag, dan staat heel Nederland onder het beton in de asfalt, denk ik. Maar nou. u zegt dat u principieel niet gaat stemmen. Maar als ik u zo eens beluister... dan heeft u eigenlijk gewoon geen partij waar u achter staat. Uh, nou, kijk, ik begrijp bijvoorbeeld niet... dat landen als Iran en Libië... Eh, Gaddafi dat die diplomatieke banden willen onderhouden met zo'n schurkenstaat als Nederland. Dat kan ik niet begrijpen. Waarom een schurkenstaat? Uh, nou ja, wij maken ons druk dat er in Iran dus geen vrijheid is. En dat er mensen worden opgehangen. En we maken ons druk dat uh, Gaddafi uh, uh, misschien honderden of wel duizenden mensen vermoord. Maar, maar ik heb via de media uh, al een paar keer vernomen dat er in Nederland... Uh, zo'n 30.000 ongeboren kinderen per jaar worden vermoord. En dat vinden wij heel gewoon. Nou, we zouden het ook om kunnen draaien. In Iran en Libië zijn, vechten ze met hun leven voor een beetje democratie... zodat ze eindelijk kunnen gaan stemmen. In Nederland hebben we dat. En dan zegt meneer De Ronde, ik ga niet stemmen. Nee, nee, u dwaalt het onderwerp af. Ik kaart even aan dat er in Nederland 30.000 ongeboren kinderen per jaar worden vermoord. En dat vinden we heel gewoon. Kijk, zo'n 60 jaar geleden werd er nog onderscheid gemaakt tussen abortus provocatus criminalis en abortus provocatus medicinalis. Ja, maar dat is een hele andere discussie, meneer. Uh, nee, nee, nee, nee, dat vinden ja, wij nee, we allemaal... We gaan dan geen, geen, geen Kijk, principiële het, discussie over abortus ja, nee, voeren. Wacht eens, nee, is? eens, het gaat om het, het mensenrecht, daar gaat het hier over. Kijk, als ja. het recht van de zwaksten niet gewaarborgd is dan is het recht van niemand gewaarborgd. Dan ziet u het niet meer zitten. Goed, nee. uh, we hebben nog iemand aan de telefoon, meneer De Wolf. Uh, wat gaat u stemmen? Ik zal u vertellen, ik ben lid van de VVD. Ik woon in Nederlek, maar ik ga toch vandaag PVV stemmen. En daar heb ik drie redenen voor. De eerste is dat de gemeente Nederlek... die maakt onderdeel uit van een vijftal gemeenten in de Krimpenerwaard... En die moeten namens de provincie Zuid-Holland fuseren. Zonder dat de bevolking daarin is gekend. Terwijl de gemeenteraad van Nederlek unaniem, dus ook de VVD... die is tegen gemeentelijke herindeling. En dat wordt doorgedrukt onder andere door de fractie van de VVD... in de provinciale staten. Ja, reden nee, nummer twee? Nummer twee is dus dat uh, de provinciale op. Centen. die zijn twee jaar geleden met 25% in Zuid-Holland verhoogd. Ja, dat is een mee de provinciale bladzijde van de VVD. En de derde reden is dat wij, eh, dat ik tegen de missie weer dat we weer naar Afghanistan gaan. En daardoor. Heb ik het programma van de PVV van de provincie Zuid-Holland gelezen? De lijsttrekster, een 24-jarige jonge dame, Vicky Meijers, die zegt: herindeling, dat is mooi, maar dan moet de bevolking gekend worden. Afghanistan, nee. En bovendien willen wij uh, de provinciale opzenten voorlopig met rust laten. En het immigratiebeleid, dat neemt u dan verliefd? Nou, daar, ben ik het. daar sta ik ook achter. Nou, dat, achter. dat is nou, een perfect. heel ander verhaal. Goed, we gaan toch nog even proberen, uh, zowel voor u meneer De Wolf als voor meneer De Ronde... of u misschien toch nog ergens een klein beetje te overtuigen bent van een andere politieke partij. We hebben namelijk een uh, berichtje van uh, Jolande Sap van GroenLinks. Goedemorgen, ik ben Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Vandaag is een bijzondere dag. Vandaag mogen we stemmen voor de Provinciale Staten... En dat zijn hele belangrijke stemmingen, omdat uh, de provincies gaan over zaken die voor ons allemaal van groot belang zijn. Behoud van mooie natuur, goed openbaar vervoer, zowel in de stad als in de streek. Um, tegengaan van de bio-industrie, proberen die megastallen daar nou eens eindelijk een bouwstop voor gedaan te krijgen. Dat zijn thema's die in de provincie spelen en die voor ons allemaal het dagelijkse werk, het dagelijkse leven sterk bepalen. U kunt vandaag de samenstelling van uw provinciebestuur beïnvloeden door uw stem te gaan uitbrengen. En ik denk dat het belangrijk is dat we zo groen en zo progressief mogelijke provincies krijgen. Zodat we inderdaad een vuist kunnen maken voor die betere natuur. Voor een omslag naar schone energie. Voor een diervriendelijke veeteelt. En voor goed openbaar vervoer. Maar vandaag staat er nog meer op het spel. Vandaag kiezen we de Provinciale Staten die vervolgens in mei de Eerste Kamer gaan kiezen. En vandaag kunt u dus met uw stem ook de toekomst van het beleid in heel Nederland bepalen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat een aantal plannen van dit kabinet geen doorgang gaan vinden. Want dit kabinet legt de rekening te eenzijdig neer bij de kwetsbaren van nu. En kiest niet voor oplossingen die straks voor de volgende generatie van belang zijn. Zoals moderniseren van de arbeidsmarkt. Zoals nu de omslag maken naar een duurzame economie. Dus uw stem vandaag heeft twee belangrijke betekenissen. Gebruik hem goed. Ja, meneer De Ronde, u bent uh, groenrechtsstemmer, zei u. Dit was het verhaal van uh, GroenLinks. Bent u overtuigd? Hij heeft kennelijk afgehaakt. Oh. Ja, ik ben de wolf dus nog steeds, hè? Ach. Ja, nou, dat is ook goed. Van uw mening willen we namelijk ook nog hebben. Uh, u wilt PVV stemmen, u hoorde net het verhaal van GroenLinks... Ja, dat zegt me niks. Ik ben 74 en ik woon in de Krimpenerwaard en dat is groen genoeg. De boeren kunnen hier uh, hun volledige arbeid ontplooien tegenover wonen. boeren. Die kunnen allemaal nog met nieuwbouw. Dat gaat fantastisch hier. En de extra boodschap van GroenLinks, dat het nog groener moet worden... dat is bij de Krimpenerwaard niet van toepassing, want het is hier al hartstikke groen. Goed, dank u wel. Meneer De Wolf? De, uh, ja, dus ik, en... Uh, de. Ja, ze is ook meegedraaid met Afghanistan, dus Precies. Uh, daar gaan we dus zeker... U stemt van PVV, ik, ik begrijp het. He? Heel erg bedankt voor uw bijdrage. Oké. Okay. Dag. Uit de meest recente peiling van Maurice de Hond blijkt dat de coalitie van VVD, CDA en PVV... één zetel te weinig heeft in de Eerste Kamer voor een meerderheid. De SGP heeft in de prognose twee zetels en zou het kabinet dus alsnog aan de meerderheid kunnen helpen. Wordt de SGP de redder van Mark Rutte? We vragen het aan Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Goedemorgen, meneer van der Staaij. Goedemorgen. Laten we beginnen met die peiling van de hond. Twee zetels in de Eerste Kamer. Dat is naar verhouding een verdubbeling van het aantal zetels dat hij in de Tweede Kamer heeft. Uh, dat klopt. Als je twee zetels uh, van de 150 hebt en twee zetels van de 75... dan is dat uh, in de Eerste Kamer heel wat meer. Maar dat is nu ook al de praktijk. Ja, hoe komt dat zo? Uh, ik denk dat het belangrijke mate heeft te maken met de lage opkomst bij de Statenverkiezingen. De, de SGP-kiezers komen over het algemeen trouwer op dan veel andere kiezers... Dus wat u betreft zo min mogelijk mensen naar de stembus? Ja, dat hoort u mij niet zeggen. Uh, ik, uh, ik vind het natuurlijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan verkiezingen. Maar uh, uh, in ieder geval ook uh, van groot belang dat SGP-kiezers vooral trouw naar de stembus komen. Ja, gaan we over naar een andere kwestie. Want uh, was zei aan al in de inleiding. De coalitie komt volgens Maurice de Hond één zetel tekort. U heeft er twee. Dus Mark Rutte denkt natuurlijk, de SGP gaat mij zo meteen wel een handje helpen. Ja, uh, kijk het is natuurlijk wel zo dat we, uh, we spreken over de, de, de Eerste Kamer. Hè? Uh, en dat vind ik we wel echt een ander verhaal dan ook de Tweede Kamer. Uh, bij, de, bij de Eerste Kamer hebben we tot nu toe juist geen uh, politisering... in de zin van dat er echt per se een meerderheid moet zijn voor het kabinet. Het probleem is volgens mij vooral wat er nu speelt... is als er een meerderheid zou zijn die erop uit is om de Eerste Kamer... ...te gebruiken om het kabinetbeentje te lichten. Maar het maakt toch het voeren van beleid een stuk lastiger? Ja, vooral dan wel. Als dus, zeg maar, die, die Eerste Kamer wordt gebruikt om te zeggen van... ...hé, hey, kunnen we niet eh, op die manier wat we in de Tweede Kamer niet voor elkaar krijgen... ...in de Eerste Kamer voor elkaar krijgen om van dit kabinet af te komen... Eh, ...dan vind ik overigens vooral dat je op een verkeerde manier... Eh, op een gepolitiseerde manier die Eerste Kamer ook inzet. Wij hechten aan een uh, onafhankelijke uh, opstelling... van juist ook alle Eerste kamerfracties uh, ten opzichte van het kabinet. Die hebben ook niet een binding aan een regeerakkoord... maar we hebben ook geen Tweede, tweede Kamer nodig... maar echt een Eerste Kamer, en Senaat, uh, die, die, die wetten tegen het licht houdt. Ja, u zit ook in de Tweede Kamer uh, met twee man... Ook daar is de meerderheid een beetje magertjes uh, voor de coalitie. Heeft u al iets tegengehouden wat deze coalitie had willen doen? Waar u zelf niet zo achter stond? Nou, wat ik vooral heb gezien is dat het kabinet uh, een poging doet... bij allerlei wetsvoorstellen. Je hebt dat gezien rond bijvoorbeeld die Afghanistan-missie... maar ook bij andere wetsvoorstellen. We zijn gepast bij een wetsvoorstel rond prostitutie. Uh, dat er gekeken wordt naar... Uh, ook de opstelling van niet-regeringspartijen. Zoals Mark Rutte het zelf vond ik eigenlijk wel eens mooi zei... we kunnen ons de arrogantie van de macht niet veroorloven. En dat vind ik eigenlijk wel niet zo verkeerd in deze situatie. Maar heeft u al tegen een plan van de coalitie gestemd in de Tweede Kamer? We hebben zeker wel, nou nee, nou bijvoorbeeld pas die discussie over passend onderwijs, uh, waar het kabinet een flinke bezuiniging op heeft ingeboekt. Daar hebben we uiteindelijk ook moties van de oppositie in uh, gesteund om te zeggen: van uh, uh, kabinet, kijk er nog eens even goed naar of je op deze manier geen brokken maakt. En Ik denk dat dat ook een mooi voorbeeld is van hoe wij tegenover plannen van dit kabinet staan. Niet met een botte bijl om op voorhand te zeggen het is niet goed of het deugt niet. Um, ook niet als een applausmachine uh, en zeggen van ja we hebben ergens voor getekend en dus nu moet het maar. Maar juist eigenlijk die onafhankelijke positie en uh, volgens mij is dat prachtig zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Heel veel oppositiepartijen zeggen nu, moet je luisteren, zodra wij in de Eerste Kamer zitten... dan stemmen we alles weg wat de regering voorstelt. Simpelweg om de regering te frustreren en nieuwe verkiezingen uit te lokken. Daar doet u niet aan mee? Daar doen we niet aan mee. Wij zijn er niet om uh, uh, via de Eerste Kamer eens te proberen om het kabinetbeentje te lichten. Maar om gewoon op een onafhankelijke, constructieve manier kabinetsplannen te beoordelen. Dat deden we en dat willen we gewoon blijven doen. Ja, en met het overgrote deel van de plannen van de regering bent u het eens. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat uh, Mark Rutte... ...bij de meeste onderwerpen gewoon een meerderheid heeft in de Eerste Kamer? Nou, kijk bij de hele lijst met bezuinigingen... ...daar hebben wij echt niet zomaar voor... ...daar hebben wij niet voor getekend, zijn we niet zomaar uh, positief over. Wel over de inzet van het kabinet om tot stevige bezuinigingen te komen. En daar voeden wij ons ook verantwoordelijk voor. Uh, maar in de hele invulling en de vormgeving van die bezuinigingen bijvoorbeeld... Uh, ...daar hebben wij wel degelijk ook een eigen accent in. Hartelijk dank, meneer Van der Staaij. En uh, veel plezier met uh, die twee zetels in de Eerste Kamer. Heel veel dank. We hopen dat we die kunnen gaan halen. Maar allereerst is natuurlijk een mooie uitslag in de Staten. Ik wens u veel succes. Dank u wel. Dank je wel. Het is één minuut over half zes. U luistert naar Radio 1. Nu al wakker Nederland. Bij ons in de studio, Erik Nusselder, voor het laatste nieuws in... Het Nieuwsminuutje. In een horecagelegenheid aan de Sint-Jorisweg in Dordrecht... is een grote brand uitgebroken. Het zou gaan om een snackbar of een voormalig snackbar. Bij de brand is één gewonde gevallen. Het gaat om een bewoner die in de woning erboven woont. Hij moest door hulpverleners uit zijn huis worden gehaald... en is door het ambulancepersoneel behandeld. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Verder nieuws over de Provinciale Statenverkiezingen die vandaag plaatsvinden. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV zullen geen meerderheid in de Eerste Kamer halen. Blijkt althans uit een laatste peiling van het RTL Nieuws. De drie partijen krijgen van bureau Sinovate 34 van de 75 zetels. Het onderzoek is nog gehouden voor het laatste verkiezingsdebat van gisteravond. En tot zover het Nieuwsminuutje. Ja, blijf luisteren, want wij hebben zometeen Maurice de Hond... met zijn laatste peiling en ook wat het weer gaat betekenen... voor de uitslag van de verkiezingen. Maar we gaan nu eerst verder met de campagnes. Want de afgelopen maand zag u overal op straat verkiezingsposters. U hoorde in elke reclameblok hier op Radio 1... wel een reclamespotje van een, een of andere politieke partij. En alle programma's, kranten en tijdschriften stonden vol... met interviews met politici. En na al, dat prop en na al, die, ja, al die propaganda vroegen wij ons af welke partij had nou eigenlijk de allerbeste campagne? Een jury met erin onder andere de spin Jack de Vries... Kai van der Linden en Erik van Brugge boog zich over het feest... boog zich daarover op het feest van de democratie in Amsterdam. En Erik van Brugge hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor de mensen die u niet kennen... u was onder meer hoofdcommunicatie van de PvdA... en u was in het verleden betrokken bij nogal wat campagnes van die partij. Wat ja, heeft de PvdA er de afgelopen maand eigenlijk van gebakken? Nou, Ik, vond, ik, vond, ik was niet onder de indruk van de campagne van de PvdA omdat, ze, los dat ze wel redelijk boos gepast waren, is het steeds over eerlijker en uh, het kabinet moet weg. Maar ik vind dat als je een goede campagne voert, dan moet het ook gaan over wat je uh, dan zelf vindt. Wat de toekomst zou moeten zijn van, uh, van, van wat je met Nederland vindt. En ik vond dat, dat dat veel te weinig naar voren kwam bij de PvdA. Dat was vooral echt een hele negatieve campagne. En voor de PvdA eigenlijk een beetje uh, het is wel even een van de negatiefste campagnes die, die ze ooit gevoerd hebben de afgelopen uh, jaren. Ja, we hebben daar een voorbeeldje van. Laten we even luisteren. Nederland 2011. Het ziet er allemaal vrolijk uit daar in Den Haag. Maar dat is alleen maar stilte voor de storm. Want na 2 maart laat dit rechtse kabinet u de rekening van de crisis betalen. Dat zijn keuzes. Foute keuzes. Voorkom dat dit kabinet zijn oneerlijke plannen kan doorzetten. Kies daarom 2 maart voor een eerlijker Nederland. Stem Partij van de Arbeid. Ja, wat is hier slecht aan? Nou kijk, ik vind dus dat uh, als je zo'n negatieve campagne voert, en uh, laten we eerlijk zijn, dat werkt ook best wel, dan moet je alleen wel zelf weten wat je dan wel wil. En als je dan zegt dat moet eerlijker, ja dat is een beetje te mager. We zijn daar tegenover veel moeten zeggen van nou, dit is onze droom voor Nederland, deze dingen vinden we wel deze, op deze manier moeten aan, aan worden gepakt. En dan kan je ook daarna met, met het volle recht, kan je daarna um, um, de PVV en de coalitie gaan aanvallen. Uh, Omdat je dan zeker weet van, nou dit hebben wij dit is ons eigen taal, zo weer dat anders. En uh, met, dat, met dat verhaal kan je dan ook veel beter zeggen van, nou, dit is het alternatief voor het afbraakbeleid van nu. Nu bleef het een beetje bij, dit is allemaal slecht en het moet allemaal anders, maar we weten niet precies hoe. Ja, krijgen ze dat niet duidelijk voor het voetlicht of hebben ze gewoon geen idee? Nou, ik vrees uh, een beetje het laatste, hè? Dat ik te weinig perspectief van het TVA is van wat ze nou echt zelf wel willen. Um, en het laatste is ook dat we natuurlijk al aangekondigd hebben, ook bij de onderhandelingen, van we willen ook best wel fort bezuinigen. Um, en dat weten de TVD en, uh, en het CDA ook heel goed. Dus ja, het is voor een heel lastig om een alternatief verhaal voor het voetlicht te brengen. en dan, Ik vind dat er echt nog veel meer aan gewerkt zou moeten worden in plaats van wat er nu aan de hand is. Ja, de PvdA staat nu ook in de laatste peiling op een verlies van ongeveer 25 procent. Komt dat door ja. die slechte campagne of heeft dat meer oorzaken? Nou ja, dat, ik denk dat dat één van de redenen is dat, je, dat als je echt wil dat mensen binnen jou gaan geloven... dat je er toch een, een verhaal moet vertellen over waar je dan wel in gelooft wat je wel vindt dat Nederland moet gaan doen. Dus dat er een lenkend perspectief komt, een beetje zoals Obama in Amerika deed, een droom van hoe die verandering die je wilde er dan echt uitziet. Nou, dat heeft de jaar tot nu toe er niet ingeslagen. Was dit de slechtste campagne? Oh, de hele campagne cyclus was dus een hele slechte campagne cyclus. Ik heb weinig opvallende dingen gezien met de jury ook in overleg geweest. En we hebben eigenlijk heel weinig opvallende dingen gezien die, die echt een gamechanger waren. Maar ja, er, was wel, er waren wel een stuk of drie campagnes die er echt uitsprongen wat dat betreft toch. En welke dus was de allerbeste? Het allerbeste vond ik toch, eh, eh, ook al sta ik absoluut niet achter de ideeën van die partij... ...maar was eh, de Partij voor de Vrijheid, dus de PVV... ...die in mijn ogen toch echt een hele effectieve en slimme campagne gevoerd heeft. Ja, wat maakt die campagne dan zo goed? Ja, nou, de PVV natuurlijk inderdaad ze in het kabinet eh, gedoopt zijn gegraven. Meteen heb ik gezegd, nou, we gooien die 65-jaren-regel eh, overboord. boord. Hè. Dat waren dus. eerst eerste vonden ze dat boven 65 mensen eh, niet... Eh, ...dat de AOW tot 65 jaar gegarandeerd moet blijven. Nou, ze hebben nadrukkelijk deze campagne gezegd: maar we gaan ons heel erg op de ouderen. We gaan bij alle ouderen langs in de jaren thuis en dat soort dingen. Ook allemaal foto's maken daarvan. En ze hebben ook op een gegeven moment uh, een, een situatie gecreëerd waarin zij eigenlijk een soort uh, moreel het kabinet aanspreekt: van ja, jongens, uh, ga nou campagne voeren. Want uh, uh, zo wordt het niks met die meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, leuk dat dus laten... je dat zegt, want ook daarvan hebben we een voorbeeld. Kijk, kijk. Heel mooi. Met de doop van zijn eigen Geert Wilders-Tulp had hij vanochtend weer een campagnemomentje. Met tegelijk een serieuze boodschap voor zijn politieke vrienden van VVD en CDA. Ik heb ze niet zo heel veel gezien, maar ik hoop dat ze in ieder geval de komende week, en ik verwacht dat ook. Ik ken Mark Rutte als een, als een goede campaigner. En volgens mij kan Maxime er ook wat van. Maar het moet wel een beetje, beetje peperig ergens, zou ik zeggen. Ja, Geert Wilders die even de vicepremier en de premier bestraffend toespreekt. Ja, en dat is nogal opmerkelijk. Want uh, en het, en het raar is dat ze ook nog gelijk aan de slag gingen. Dus Wilders was op vakantie, en uh, opeens zondag, zaterdag een dubbel interview met de Telegraaf. En opeens waren ze meer zichtbaar. Dus uh, ja, ze hebben, je zou bijna verdenken dat ze echt naar Wilders geluisterd hebben. Tot nog één vraag over de PVV. Want jij zegt, samen met, samen met Jack de Vries en Kai van der Linden, zeg jij... de PVV-campagne was eigenlijk het best. Nou meen ik me te herinneren dat de PVV volgens mij heel erg weinig geld heeft voor campagnes. Uh, zeker in vergelijking met de gevestigde partijen. En ja. in Amerika zeggen ze altijd, wie het meeste geld heeft, die wint de verkiezingen. Die discussie was ook toen Obama tegen McCain opnam. Ja. Waarom kan de PVV het nou met zo weinig geld toch beter dan al die andere partijen? Okay, er is één verschil tussen Amerika en Nederland. Dat is echt een essentieel verschil. In Nederland gaat het echt heel erg om vijf publiciteit. En daar weet Wilders optimaal gebruik van te maken. Want uh, wij hebben bijna geen betaalde campagnes. We hebben ook veel te weinig geld om dat goed te kunnen organiseren. In Amerika gaat het over honderden miljoenen euro's. Voor mij zijn er zelfs een miljard door de Obama-campagne uitgegeven vorige keer. Uh, in Nederland gaat het om, om 1, 2, 3 miljoen. Dat betekent dus dat je echt heel erg afhankelijk bent van de media en van de vrije publiciteit die bepaalt echt wat de campagne kan doen. Maar daar weet Wilders even optimaal gebruik van te maken. Vandaag uh, uh, gaan we de resultaten zien van al die campagnes die dus blijkbaar om te huilen geweest zijn. Maar in ieder geval was die van de PVV het beste. Dankjewel Erik van Brugge. Een belangrijke vraag vandaag is, wat gaan al die cda stemmen... die het niet eens zijn met deze regering? Kiezen zij voor een andere partij of geven ze het CDA toch nog een kans? We vragen het aan CDA-icoon Hanni van Leeuwen... die tijdens het CDA-congres liet merken dat ze fel tegen deze regering is. Zet zij haar afkeer tegen de PVV opzij? Goedemorgen, mevrouw van Leeuwen. Goedemorgen. Ja, laten we eerst even luisteren naar wat u vijf maanden geleden zei... op het CDA-congres, waar besloten werd... of het CDA wel of niet mee zou doen aan de regering. Meneer de voorzitter... Dit jaar ben ik 65 jaar actief, eerst in het ARP en nu in het CDA. Maar het is ook 65 jaar geleden dat ik een belofte heb gedaan. De belofte dat ik nooit te laf zou zijn voor de herinnering aan hen die in de strijd trouw waren gebleven, zelfs tot aan de dood. Ja, mevrouw Van Leeuwen, u was boos. En een paar weken later zei u zelfs dat u niet meer voor het CDA wilde werken. En waarom bent u nu opeens toch lijstduwer? Nou, allereerst staat onverkort vast wat ik op de congres heb gezegd. Mm -hmm. Wij waren bij elkaar om te discussiëren. En je kunt voor of tegen zijn. En ik was tegen en ik heb heel goed mijn argumenten daarvoor aangegeven. Maar ik heb er onmiddellijk aan toegevoegd. Maar ik loop niet weg. Ik blijf binnen het CDA. Ja, maar toch zei u een paar weken later. Het ik, ik was wat anders. Toen was er de totstandkoming van het kabinet. En daar kwamen dus, eh, kwam dus eh, het CDA-smaldeel, eh, was niet naar mijn overtuiging overeenkomstig de gedane toezeggingen op het congres. Ik heb dat uitgepraat, heel goed uitgepraat. En ik weet nu wat de motieven daarvoor waren. En toen heb ik gezegd, gelet op mijn eerdere toezegging dat ik niet weg zou lopen en trouw zou blijven aan het CDA, ik ben een goed democraat. De meerderheid heeft het gewonnen. En als minderheid voeg je je dan in het standpunt van de meerderheid, dat is zodat we dus konden deelnemen aan de kabinet met de VVD, alleen met de VVD, met gedoogsteun van de PVV. Maar ik heb er wel bij gezegd, ik handhaaf al mijn uitgesproken standpunten en ik zal bovendien blijven vechten. Want dat was ook een heel belangrijk argument voor mij, dat het sociale gezicht van het CDA behouden blijft. Er is een aantal uh, CDA-prominenten dat nu in de aanloop naar de verkiezingen in de media zegt... Uh, eigenlijk zouden wij het helemaal niet zo erg vinden als het CDA en daarmee de regering een beetje slecht scoort in, in, de, in de komende verkiezingen. Wat vindt u daarvan? Hoort, dus ik ga niet uh, aan de verkiezingsstrijd deelnemen om een slechte uitkomst te behalen. Uh, dat doe je om een zo goed mogelijk resultaten te krijgen. Daarom ben ik ook lijstduwer geworden. Daar heb ik goed over nagedacht. Ik ben ervoor gevraagd. En het feit dat men mij ook als uh, tot de een derde behorend een plaats op de lijst geeft... Uh, laat zien dat we in ieder geval in mijn provincie... ernst maken met de inspraak van degene die zich bezwaard voelde. En dat bijvoorbeeld oud-voorzitter Tineke Lodders van het CDA zegt... ik hoop in feite dat het kabinet geen meerderheid haalt... dat vindt u dus de partij onwaardig eigenlijk? De, daar laat ik me niet over uit. Ik heb niet gehoord wat Tineke Lodders zei. Ik zeg alleen, ik doe mee. En komt er een minderheid voor dit kabinet... Uh, dan was de vraag, een aantal willen dit kabinet weg hebben. En ik vind het wegstemmen van een kabinet... vind ik in deze tijd, waar zoveel ingrijpende beslissingen moeten worden genomen... geen goede zaak. Ik heb zelf gezien wat het betekent... Dat het kabinet Balken en de Vier voortijdig is gevallen. Dat betekent vertraging van wetgeving ook voor de zwakke groepen in de samenleving. Denk u bijvoorbeeld maar aan de ratificering van het VN-verdrag over de rechten van de gehandicapten. U, u roept dus eigenlijk alle CDA'ers op die het tijdens het congres ook niet eens waren met het vormen van dit kabinet om toch op het CDA te stemmen. Ik stem zelf op het CDA en ik vind dat iedereen in zijn eigen geweten goed moet afwegen wat hij doet als hij niet op het CDA zou stemmen. Ja, en wat hij dan doet is uh, zorgen voor een onbestuurbaar land eigenlijk, kort samengevat. Uh, Laten we zeggen, ja, ik ben bang. Laten we zeggen, elke kabinetsval uh, betekent weer een vertraging en dat vind ik geen goede zaak. Heel erg bedankt, mevrouw ja. Van Leeuwen. Tot uw dienst. Dag. Dag. Vandaag moet de dag van Luc Hermans worden. Na weken van campagne voeren weet hij vanavond of de VVD... ook in de Eerste Kamer de grootste partij wordt. Dus vroegen wij hem of hij de voicemail van premier Mark Rutte wilde inspreken. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets hek je na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Mark, goedemorgen met uh, Loek Hermans. Uh, belangrijke dag vandaag: verkiezingen. Ik zit in de auto op weg naar een uh, groep VVD-erschien nog aan het uh, Ik zie rondomheen heel veel mensen die op weg zijn aan werk, allemaal de mogen dingen gewoon gaan doen. Uh, zorgen dat Nederland vooruit komt. Uh, gewoon hartstikke goed. Dat zijn de mensen waarvoor je te denken die je allemaal aan het doen bent. Uh, ik zie ook uit gewoon naar morgen verkiezingen voorbij zijn, we de meerderheid weer hebben ook in de Eerste Kamer goede verkiezingen hebben gemaakt, zodat jij en jouw team en het kabinet en Stef met zijn Tweede Kamerfractie en uh, mijn Eerste Kamerfractie volop jou kunnen gaan steunen en werken aan een stevige herstel van de Nederlandse economie, aan een sanering van de overheid, zorgen dat de zaak goed op orde komt, dat de zaak financieel op orde komt en qua veiligheid op orde komt. Daar zie ik echt gewoon naar uit. Want uh, we hebben al wel genoeg gepraat afgelopen weken met de verkiezingen. Het wordt nu echt zaak om uh, flink uh, de handen uit de mouwen te steken. Daar ben je volop mee bezig. En uh, ik hoop dat de kiezers jou vandaag en al die mensen hieronder mee heen... dat die jou volop de kansen geven om, uh, om je werk gewoon volop door te zetten. Zo, oh, zo belangrijk voor Nederland. Oh, zo belangrijk voor al die mensen die hun handen graag uit de mouwen willen steken. Uh, nou, ik wens je daar heel, heel erg veel succes bij. En uh, je kunt op onzeker rekenen maken. Uh, heel veel succes en... Uh, we hopen dat vandaag de kiezers jou volop die steun zullen geven. Groeten van Loek Hermans. Ja, de fractievoorzitter van de Eerste Kamerfractie hoopt hij... Na, na niet eens vanavond, hè, want hij moet nog even wachten... tot alle gedeputeerden weer Eerste Kamerleden hebben gekozen. Maar Loek Hermans komt in de Eerste Kamer, zoveel is wel zeker. En dan uh, het weer over de verkiezingen. Ja, het is namelijk van grote invloed. Regent het, dan blijven de kiezers liever binnenzitten. En daar hebben vooral partijen met luie kiezers last van. Kortom, het weer beslist vandaag een deel van de verkiezingsuitslag. En dus hebben we nu ook de weerman van Nederland aan de telefoon. Goedemorgen Piet Paulusma. Ja, goedemorgen. Vertel, wat voor weer wordt het vandaag? Nou, in ieder geval is het droog. Uh, dat scheelt al. En ten tweede is het zo dat uh, op veel plaatsen de zon aardig tevoorschijn komt... En dat betekent dat het vandaag best wel een aardige dag wordt. Er is één ding. En het voelt allemaal koud aan. Dus daar moeten we ons wel tegenkleden. Noordoostenwind, matig tot vrij krachtig. En die maakt dat de temperaturen zo tussen de 4 en de 6 graden gaan uitkomen. En misschien eh, daar in het zuiden nog een graadje hoger. Maar daar blijft het, denk ik bij. En dat betekent dus wel een koude dag. Maar het regent niet. Het blijft droog. En uh, het, uh, de koude wind, die moeten we dan maar op de koop toenemen. Dan geef je altijd uh, het weer een cijfer. Hè? Het barbecue weer krijgt ja. vandaag waarschijnlijk een 1, denk ik. Ik um, van waar barbecue maar <laughs> goed. Liggen. Ja, wat, wat is het uh, cijfer voor de verkiezingen, het verkiezingsweercijfer ja, voor vandaag? Het verkiezingsweer wil ik toch wel op een 7 of een 8 zetten hoor. Oh, dat is dus, prima toch? Ja, dat is een hele goede, is een goede score. En dat heeft vooral te maken met. Het, het droge weer en dat er aardig bij komt, dus uh, wat dat betreft dan kon het veel, veel, veel slechter. En is het dan de hele dag door? Want we hebben ook begrepen dat het belangrijk is uh, of het ochtends lekker weer is, of middags of s avonds, omdat er allerlei verschillende groepen kiezers op verschillende tijdstippen naar de ja. stembus gaan. Ja goed, het is natuurlijk zo dat het uh, vanmorgen eerst nog uh, vrij koud is en vrij koud aanvoelt. Uh, dat is dan het enige, maar het droge weer is er al. En vanavond is dat eigenlijk hetzelfde, want in de avond gaat de temperatuur ook redelijk snel weer wat dalen. Maar voor de rest dan, uh, dan uh, dat, ja, nog eens een keer gezegd dat droge weer is, uh, is heel goed. Vanmorgen vooral, het wat, wat koudere weer vanmiddag, het wat, wat warmere weer. Nou ja, zo zit het een dag in elkaar. En dat heb je natuurlijk ook, de zon ook wat meer macht krijgt. Dat als je erbij is, dat het ook nog wel aardig aanvoelt. Alleen de koude noordoostenwind speelt vandaag nog een rol waarvan je zegt van het haalt geen negen. Maar voor de rest uh, is het een 7 dan een 8. Nou is gisteren de klimatologische lente gestart. Ja. En je belooft al iets meer zon. Wanneer kunnen we zonder jas naar buiten? Nou, dat duurt het nog wel even. Want het zal de komende dagen uh, toch een kwestie zijn van uh, nou, af en toe nog koude nachten. En dat betekent ook dat overdag het wat langer werk heeft om op te warmen. Maar uh, ja, dat zonder jas, de komende week zit dat er nog niet echt in. Duidelijk. Nee. Ga je zelf nog stemmen? Ja, ik ga wel stemmen. Wil je verklappen waarop? Nee. Er was onlangs een lijst gepubliceerd met bekende vriezen die niet op de PVV wilden stemmen. Daar stond jij niet op? Uh, nee, die, die lijst stond ik niet op. Want ik, uh, ik uh, hou dat lekker allemaal voor mezelf, waar ik op stem of waar ik niet op stem. En dat heeft te maken met het feit dat ik... Uh, het weerbericht met... onafhankelijk moet zijn. Ja, nou, en het weerbericht is onafhankelijk. dus En ik, uh, ik ga me daar in de, in de, in de openbaarheid niet, uh, niet over uitlaten. Oké, okay, heel erg bedankt. Piet oké okay. Het wordt dus mooi weer vandaag. En de vraag is nu, voor welke partij is dat goed nieuws? Als er iemand is die het antwoord op die vraag weet, is het opiniepeiler Maurice de Hond. Meneer de Hond, goeiemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net van Piet Palens, maar dat het een mooie dag wordt. Wat betekent dit voor de opkomst? Nou, als het heel slecht weer zou zijn, zou het de opkomst wat kunnen benadelen. Maar dat gebeurt gelukkig vandaag niet. Uh, aan de andere kant, uh, ja, ongeveer 46% uh, is onze inschatting, 45, maar 46% die gaat opkomen. En dat is ongeveer de opkomst van de vorige keer of zelfs iets minder. Voor welke partij is het nou goed nieuws dat het goed weer wordt? Um, nou kijk, bij een hele slechte opkomst zou bijvoorbeeld het CDA het uh, beter doen. En bij een, uh, bij een goed weer is dat het gunstiger voor bijvoorbeeld de SP en de PVV. Ja, dus SP en PVV mogen blij zijn met het weerbericht van vandaag. Ja, maar er is een nuanceverschil hoor. Het is er... Het moet alleen heel erg slecht weer zijn als het echt zwaar invloed op de opkomst heeft. Nou, hoeveel verschilt dat dan? Kan daar een zetel tussen zitten? Nou, het is, wat, wat heel belangrijk is, is niet zozeer de hele dag. Maar als het hoe, hoe het verdeeld is over de dag. Bijvoorbeeld, uh, over de dag heen gaat s'morgens meer CDA'ers stemmen en s'avonds minder. S'avonds s gaan meer jongeren stemmen. Maar als het bijvoorbeeld in de loop van de middag zwaar gaat regenen... dan heb je wel mensen die s'morgens opkomen. Maar degene die s'avonds opkomen, die komen dan wat minder. En dan kan dat een negatief effect hebben. Ja, maar moeten we dan denken aan zetels of gaat het echt over kleine verschillen? Nou, dan kan het best dus over zetels gaan. En aangezien het vanavond echt heel spannend wordt, uh, kan worden... dan, dan kan ja, 10.000 à 50.000 stemmen kan best een behoorlijke invloed hebben. Ja. We zijn natuurlijk de afgelopen tijd al uh, goed op de hoogte gehouden van alle peilingen. Maar toch nog één keer, wat gaat het waarschijnlijk worden vandaag? Ja, de kans is het grootst dat de, de coalitie het net niet haalt. Um, vergeleken met de Provinciale statenverkiezingen en de vorige eerste Kamer zal de grote verliezer zijn, met, uh, het CDA. Maar die verloor al vorig jaar veel en zal dat nu uh, hetzelfde gebeuren of zelfs nog meer verliezen. Uh, de grote winnaar, want de vorige keer deden ze niet mee, wordt de PVV. Maar in de meeste provincies verwacht ik dat de VVD de grootste partij wordt. Ja, en de grootste verliezer ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar is de PVDA? Ja, dat wordt, dat wordt moeilijk. Uh, dat, dat, dat kan net door die opkomst uh, wat verschillen. Het kan ook het CDA zijn. Maar inderdaad, ik denk dat uh, van alle partijen, de Partij van de Arbeid... het, het grootste uh, verlies maakt ten opzichte van vorig jaar. Op hoeveel zetels staan die uh, in de beiding? Um, als je praat over eerste kamerzetels, want ik denk dat dat... Maar goed, dat is de helft van het aantal tweede kamerzetels. Dan staat uh, de Partij van de Arbeid op dit moment op elf... Zetels. Dat is een tegenwaarde van ongeveer 2,23 Tweede Kamerzetels. En ze hebben 30 gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, wij kennen u natuurlijk als iemand die uh, de opinie van Nederland peilt. maar u bent achter de schermen altijd heel erg bezig met hoe de democratie moet worden ingericht. U heeft allerlei ideeën over de Tweede Kamer en hoe je zou moeten kiezen. Wat vindt u al in, in dat licht van de Eerste Kamerverkiezingen en het getrapte gedoe met de provinciale staten? Nou, ik vind de Eerste Kamer sowieso iets wat er al lang niet meer had moeten zijn. Uh, het is een soort achterhaald principe, een soort relict van de, van, van de adel van de 17e, 18e eeuw... Van, uh, dat die groepen een soort extra toezicht willen hebben. Um, ik denk dat we ons hele politieke stelsel ingrijpend moeten hervormen. En dan zouden... in ieder geval de Eerste Kamer zou daar niet meer deel van uit moeten maken. Maar aan de andere kant landen als Amerika hebben ook een senaat, toch? Het is toch goed om een soort controleorgaan te hebben? Oh ja, maar je kan die controle... zou ik veel liever bij de kiezer leggen en niet bij... Uh, bij een tweede echelon politici. Dus elke keer als u zit te peilen voor deze verkiezingen... denkt u, dit zou ik eigenlijk helemaal niet moeten doen? Nou, ik zou in ieder geval vinden dat, uh, dat de verkiezingen er niet hoort te zijn. Maar dat uh, is een keer een behoorlijke hervorming... gaan invoeren van ons politieke stelsel. Dat is uh, echt een soort achterhaalde constructie van de 19e eeuw. We Moeten de provincies ook sneuvelen dan? Nou ja, provincie... Kijk, als iemand zegt ik woon in Noord-Holland... of ik woon in Utrecht of ik woon in Groningen... Dat gevoel mag best blijven bestaan. Maar de bestuurlijke tussenlaag tussen gemeentes en, uh, en de Rijksoverheid is waarschijnlijk een laag die er eigenlijk net zo goed niet hoeft te zijn. En ik denk dat je dat best boord zou kunnen afslanken. En het uh, provinciaal bestuur de taken, een deel van de taken gewoon naar de gemeente zou kunnen doen en een deel van de taken gewoon naar de Rijksoverheid. Hebt u al gepeild hoeveel mensen met u eens zijn? Nou, ongetwijfeld niet, niet zo verschrikkelijk veel. Want als er heel veel waren, dan was het misschien al gebeurd. Nou ja, dat is dat staat nog te bezien natuurlijk. Want de Eerste Kamer moet uiteindelijk zelf instemmen met hun eigen opheffing. Dus dat kunnen we met z'n allen wel vinden. Maar uiteindelijk ja, gaat het niet. dat zal nooit gebeuren. Als er ooit verandert, dan verandert het net zoals in 1848. Dan is er in Europa iets aan de hand... waardoor er ook daar een soort uh, ja, revolutie is onder de bevolking. En ontstaat een soort domino-effect zoals het in 1848 was. En toen dacht koning Willem II, als ik nu niet snel iets verander... dan hang ik misschien volgende week aan een boom op het Buitenhof... Klinkt en dan kregen wij de parlementaire democratie. Roept meneer de Hond op tot een revolutie? Nou, ik roep daar niet toe op. Ik denk alleen dat, uh, dat we in de komende 10, 15 jaar in Europa zeker niet gevrijwaard worden van revoluties. Want ook daar is er, neem bijvoorbeeld uh, de landen waar het economisch moeilijker is. Kijk naar hoe het gaat met, met, met verkiezingen. Ook daar is er een behoorlijke latente onvrede onder kiezers. Maar hoe ziet hij dat dan voor zich? Je moet moeten echt denken aan de Libische, Egyptische, Tunesische toestanden? Nee, of... maar, maar revoluties kunnen op allerlei manieren geschieden. In 2002 was er een partij die net twee maanden opgericht was... namelijk Lever Rotterdam met Fortuin, En die haalde bij de eerste verkiezing 34% van de stemmen. Op zichzelf is dat ook een revolutie. Namelijk als de kiezers zich massaal afwenden van het bestaande politieke systeem... dan zijn er vele manieren waarop het systeem onderuit gehaald kan worden. Dat kan zijn... Doordat mensen massaal op een uh, partij gaan stemmen die er nog niet is. Dat kan zijn, inderdaad, zoals het in sommige landen is gebeurd. Dat mensen een tijd op een plek gaan staan en zeggen: We gaan hier niet weg voordat er dat en dat veranderd is. Maar dat is wel een kijk... revolutie met geen enkel lange termijn effect. Ja, dat weet je nooit. Uh, de de, de, de, de langetermijneffecten. Ik uh, bedoel, we kunnen ten aanzien van uh, Leven Rotterdam en met name ten aanzien van Fortuin weten we nooit wat er gebeurd was als hij was blijven leven. Dus. Dat is een hele moeilijke taxatie, maar we weten wel, dat kijk naar België. Ja, op een gegeven moment loopt dat uh, vast en het kan zijn. Ik bedoel, we denken even, er kan een bepaalde vonk overslaan in België... ...waarin er iemand met een hele grote uh, charisma uh, een soort mobilisatie tot stand brengt... ...waarin de bevolking wel gewoon op de grote markt in Brussel gaat staan... Met 200.000 man en zegt, we gaan niet weg voordat het systeem zich aangepast heeft. En, en wel een oplossing vindt voor waar we nu hier al uh, 250 dagen of langer op staan te wachten. Nou, u, u praat veel met politici. Zien zij dit probleem ook? Nou, ik moet zeggen, als ik met politici praat, denk, dan zeggen ze wel vaak dat ze zich ernstig zorgen maken over de ontwikkelingen. Vooral omdat die uitslagen in Nederland steeds uh, wisselender zijn. En dat, er, dat, de, dat, de, dat de, van de ene verkiezing op de andere verkiezingen zijn de verschuivingen zo groot. Dus ons hele systeem destabiliseert. En hoef maar echt een hele grote economische eh, calamiteit zich voordoen. Bijvoorbeeld een instorting van de euro of het uit een van de een van de grote landen stappen uit de uit de euro of wat dan ook. En dan zou het best kunnen zijn dat, uh, dat het, uh, dat er ook in in Europa zich dingen gaan voordoen. Waarbij het bestaande systeem zich toch niet kan handhaven. En als u dit vertelt tegen al die politici, lachen ze u dan uit? Nee, ze lachen zich niet uit in de zin van dat ze. Uh, dat ze denken dat ik totale onzin heb. Ik, ik weet dat veel politici zich wel ernstig zorgen maken over, over. dat soort ontwikkelingen. Alleen die zijn ook gevangen van hun eigen. gevangenen van hun eigen positie. De Nederlandse de, macht wankelt? Nou, ik denk dat dat. Uh, de denk nou even, hè. Dus het CDA zal vandaag. Hoe je het ook bent of keert, een uitslag gaan halen dat het slechtste resultaat zal zijn dat het CDA ooit gehaald heeft. En bedenk dat het CDA een partij is geweest die, laat ik zeggen, 30, nou, het is het, 30 jaar geleden, rond 50 Tweede Kamerzetels heeft gehaald. En als, het, uh, als ze pech hebben, dan zullen ze vandaag aan Tweede Kamerzetels ongeveer 17, 18 zetels halen. Dus zijn ze nog maar een derde van wat ze ooit zijn geweest. Ja. Dat is ook een vorm van wankelen van de man. Dat was de, de mensen die riepen, we rule the country. Nou ja, kijk wat, wat er over van is gebleven. En over 15 jaar lijkt ons politieke... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Onze politieke biotoop dan nog een beetje op die we nu hebben? Of nee, hebben dat we denk ik absoluut niet. Ik denk dat ons politieke biotoop dan behoorlijk anders is dan, uh, dan wat we nu hebben. Ja, hoe ziet dat er dan uit? Minder partijen? Ja, dat, partijen? Dat, dat weet ik gewoon. Nee, dat, ik denk dat we... Dat we een veel directere vorm van democratie hebben. En dat we ook een. Kijk, wat heel belangrijk is: de wereld verandert steeds sneller. Onder het gebied van nieuwe technologie. Onder invloed van globalisering. En dat betekent dat je om je. Je moet gewoon je snel kunnen aanpassen. En als er één ding niet is, is. We hebben geen systeem in Nederland wat flexibel is. En zich snel kan aanpassen. Integendeel, als je wat wilt veranderen dan kan het uh, vier of acht of soms twaalf jaar duren om iets te laten veranderen. En dat kan anno 2011 eigenlijk niet meer. Duidelijk. We gaan het volgen, meneer de Hond. Hartelijk dank voor uh, deze toelichting. Oké. Okay. fijne dag vandaag. Ja, het is twee voor zes. Onze tijd zit er dus bijna weer op. Maar over een uurtje kunt u weer terecht ja. bij WNL. Op Nederland 1 begint dan ochtendspits. En presentator Alex de Vries hangt nu aan de lijn. Goedemorgen, Alex. Ja, goedemorgen Martin. Hi. hi Wat gaan jullie doen? Nou, we hebben een bijzondere dag vandaag, want uh, bij ons komen de uh, kandidaten voor de Provinciale Staten. De lijsttrekkers zijn twaalf provincies aan het woord. En dat is voor de eerste op landelijke televisie. Hoeveel mensen komen er wel niet langs in jullie uh, studio? Ja, we hebben er dertien in totaal. Dertien? <laughs> We hebben een, ook een partij, Solidara uit, uh, uit Overijs. Dat is een uh, regionale partij. En uh, die schuiven ook aan. Ja, daar zit die uh, Yiel erin bij. Hè? Die uh, ooit voor de SP in de Eerste Kamer is verkozen. En vervolgens uit de SP stapt omdat ja, nee, hij uh, zijn geld niet aan wilde uh, dragen. Hij ges werd geschopt, hij wilde meer democratisering. Hij werd niet gewaardeerd. En die is voor zichzelf begonnen. En uh, die draait ook al een tijdje mee. Ja, dus die gaat lekker tegen de SP aanschoppen straks bij jullie. Ik weet het niet, want we hebben niet. Kijk, met, met heel veel kandidaten aan tafel is het best moeilijk om ze allemaal evenveel tijd te geven. We gaan ons best doen, maar wat we echt proberen is om, om toch over het voetlicht te brengen. wat er uh, speelt in de provincies en wat het verschil kan maken. Maar ja, aan de andere kant, we kunnen het niet mooier maken dan het is. Het blijft natuurlijk een soort landelijke verkiezingen. Precies, dus de provinciale verkiezingen met een landelijk tintje straks op Nederland 1 bij Ochtendspits. Dankjewel, Alex de Vries. En succes zometeen. Het is bijna 6 uur, dat betekent dat het ons programma erop zit. Volgende week om twee uur is er een nieuwe aflevering van nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En straks op deze zender uh, hoort u het Radio 1 journaal. We spreken u graag volgende week. Tot dan. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.